Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de ingang van een appartementencomplex in Wierden is een dode gevonden. In het huis van het slachtoffer werd de andere bewoner zwaargewond aangetroffen. Volgens deze verslaggever van RTV Oost is er een groot onderzoek op getuigd. Ja, ze zijn eigenlijk alles uit aan de pluizen. De, het hele stationsgebied is afgezet. Zeg maar. De mensen die uh, het perron op willen, die moeten via de andere kant van het station... dus die moeten onder een tunnel door en dan kunnen ze het perron op. Dus, uh, maar ze zijn hier nog wel even bezig vandaag. De politie houdt rekening met een incident... In in de relationele sfeer. Het gaat niet zo lekker met Heineken. Vooral in Amerika en bij ons in Europa... hebben ze veel minder bier verkocht afgelopen half jaar. Ook waren er stevige prijsonderhandelingen met de supermarkten... zegt mijn collega Aida van de Economieredactie. En niet alleen in Nederland. Want we hebben, we hebben hier dat conflict gehad met uh, Jumbo. Waar Jumbo tijdelijk even wat minder afnam van Heineken. Maar dit, vond, dit gebeurde ook in uh, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Dus ja, dat voelt Heineken wel. Toch steeg de winst van Heineken afgelopen half jaar met 7,4 tot bijna 1,5 miljard euro. En het Truckstar Festival in Assen is weer voorbij. Dit weekend was het een drukte van je welste daar. En dan vooral met liefhebbers en bestuurders van vrachtwagens. Er waren ook shows. En trucks genoeg trouwens. Dik 2300 chauffeurs waren met hun trots naar Assen afgereisd. Hoorden ze ook bij RTV Drenthe. Lekker rondje lopen over de baan. Kijken naar de mooiste auto's van Nederland. Iedereen houdt van vrachtwagens en uh, iedereen vindt het leuk. Wat wil je laten worden dan? We gaan een mondje. Hier rijdt mijn jongste op. Hier is ook vrachtwagenchauffeur. Ze zaten al uh, heel klein met mij op schoot, dus ze weten niet beter. We zaten vorige keer om 980 biertjes of zo. Nou ja, we proberen er nu uh, richting de duizend weer van te maken. Dus. En dat met z'n tweeën, ja. ja. ja, ja, ja. Papa. ja, ja, ja. Zeker, zeker, zeker. Gisteravond stonden honderden mensen langs de A28 en op viaducten over de snelweg om de vrachtwagens weer uit te zwaaien. Heb ik het weer nog voor je. Er trekken buien over het land, vooral in het midden- en noordoosten. Op andere plekken ook af en toe ruimte voor de zon. En het wordt 17 tot 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden op de A4... vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Nieuw Venom. 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Knoppenburgerveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Welkom Geert Zijsema van de Camping Zandvoorde. Het is feest vanavond, dus het blijft droog. Ja, ja, ja we hebben ons eigen campingfeest. Dus ja, ja. Ik hoop dat het droog blijft. Het ziet er wel naar uit dat het droog blijft. Ah, oké. Okay. Nou, in ieder geval uh, is er weer een, een, een aanleiding om uh, verder te praten. Um, allereerst, uh, jullie zijn onvermoeibaar in de strijd. Hoe gaat dat? Ja, gaat hartstikke goed. Gaat het goed. Normaal met dit soort uh, rapporten die binnenkomen, dan zie je gelijk uh, dan veert iedereen erop.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 En toen daarvan zeiden, projectontwikkelaars we krijgen binnen nu in twee weken hebben de vergunningen rond. Nou, we zijn, inmiddels zijn we anderhalf jaar verder, de vergunningen zijn er nog niet. Dus we hebben ook een beetje zitten jokken bij de rechtbank. Ja, en die rechter heeft daar op beslist, maar die heeft gezegd, nou, dan mogen jullie nog een jaartje staan en mag de projectontwikkelaar nee. willen. Maar dat was onze vraag niet. De vraag was, is het plan concreet en uitvoerbaar op 24 maart 2024? Nou, dat was niet zo. Nee. Dus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 het hele land door vandaag. Zit ze geloof ik weer in Friesland. En als je dat allemaal volgt. Ja, het is onvoorstelbaar wat die vrouw doet. Onvoorstelbaar. Dus dat, dat draait nog. Ja, dat Maar zij hard. zit ook in de landelijke politiek. Uh, zij uh, haakt aardig aan bij de landelijke ja. politiek. Ja, ja, ja. ja, dat klopt. Ja. Geert, we gaan het uh, zien en beleven. Ik wens je in ieder geval voor vanavond een heel mooi feest. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Dankjewel. En mochten er ontwikkelingen zijn, kom graag weer langs. Helemaal goed. Fijn weekend. Hier. Dankjewel. Fijne ja. weekend.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 Toerisme, dat blijkt ook uit het evenementenbeleid... wat we natuurlijk in januari dit jaar door de Raad... Eh, het nieuwe beleid door de Raad hebben eh, geloodst. Zandvoort staat heel positief tegenover evenementen. Mm. En eh, uit de participatie bleek zelfs dat er nog ruimte was... voor meer evenementen, wel een bepaalde eh, groepen, cultuur... Sport, nou, en dat is ook wat je dit jaar ziet, waar ik echt blij van ben en waar ik heel vrolijk van, is dat we heel veel sportieve evenementen naar Zandvoort toe gehaald hebben. Deze week vond De het prachtig om over boulevard te lopen en 70 witte katamalen, witte bootjes mm, ja. over onze prachtige Noordzee te, ja. te zien. En dat vind ik het leuk als ik daar loop en uh, toeristen voor namelijk Duitsers dan is die stoppen en gewoon op een bankje zitten of blijven staan en met hun kinderen genieten van het, het evenement. Het evenement. Wat daar uh, gebeurt. We de remmerrace uh, daarvoor, uh, uh, ook een katamaran. Ja. De wedstrijd. We hebben de eredivisie. Beachvolleybal uh, gehad. Je triathlons. Ja, je ziet echt dat we veel meer sportieve evenementen... naar dus Zandvoort halen. Een oud-wethouder heeft ooit eens geroepen... we moeten hier Papendal aan zee van maken. Ja. Dat is nog steeds ons beleid. Dat is <laughs> nog steeds het beleid. <laughs> ja. Wethouder Tonus zal dit aardig vinden. Um, het grootste evenement komt er natuurlijk aan. Hè? De, de Grand Prix. Over een paar weken. Hoe is het met de voorbereidingen binnen de gemeente? Puntjes op de i.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 Oh I hope I don't lose you mm, please stay I want you I need you oh God don't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 En uh, je merkt wel dat het mondjesmaat steeds meer, meer wordt. Uh, sommige activiteiten zijn natuurlijk ook wel zo wel populair. Zoals ja. Uh, Walibi. Ja, dat ja. is natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Ja, Pretpark Walibi staat Pret op het programma. Staat maar staat het toch programma. niet elke week? Dat is één nee, keer, Nee, dat is één keer. We hebben samenwerkingen met <sus> verschillende organisaties. Okay. Dus we hebben bijvoorbeeld samenwerkingen met Caprera of met De Schuur... of met uh, uh, Sportservice en met andere organisaties. Uh -huh. Om te kijken wat is er nou precies is over. Ja.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 Ja, we hebben een hele, hele hoop dingen. We hebben zwemmen bij Centerparks, kinderboerderij zie ik staan. Um, hier even kijken. We hebben een make-up tutorial. Oh, leuk. We hebben voor die meiden, nou, Walibeed dus. Uh, we hebben een barbecue, kledingmarkt, ja, een fietstocht.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 Ja, zoals bekend is, iedereen welkom bij Pluspunt, jeugd, uh, wat oudere mensen, uh, schilderaars, tekenaars, iedereen kan erheen. Kijk gewoon eens op de website van Pluspunt, als je wat leuk ziet, dan uh, ben je daar van harte welkom. Dit was Goedemorgen Zandvoort van 26 juli. Um, vanmiddag weer een krantrietje kijken, uh, morgen palen, of we makrelen roken bij Havana. Er is van alles te doen, vanmiddag paling op de Burenweg en 9 augustus makrelen op het Kerkplein.